De prijs bestaat uit 20.000 euro. Het weer in het hele land buien bij een stevige wind. Overdag onstuimig heerst weer met veel regen. Al schijnt ook af en toe de zon. Het wordt al maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, met nu u de nacht. To make some star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 Thank you FM. next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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering moet onderzoek doen naar mogelijke gevallen van marteling in Irak. Dat heeft de VN-rapporteur voor marteling gezegd. Hij reageerde op de bijna 400.000 geheime documenten. die klokkenluiderswebsite Wikileaks gisteren publiceren. Uit de stukken valt op te maken dat het Amerikaanse leger in veel gevallen niets heeft gedaan met meldingen van martelingen door Iraakse veiligheidsdiensten. De VN-rapporteur zegt in een interview met de BBC dat landen verplicht zijn om martelingen te onderzoeken en de daders te berechten. Hij heeft bij president Obama aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Gisteren riepen ook de mensenrechtenorganisaties UNICEF en Human Rights Watch daar al toe op. De Dutch Design Award is dit jaar gewonnen door de eindhovenaar John Keurmeling. Hij kreeg de prijs voor zijn ontwerp van Happy Street, het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai. De internationale jury noemt het een gedurfd en ironisch ontwerp. Happy Street lijkt op een rode achterbaan waaraan 26 witte huizen hangen. De ontwerpprijs werd uitgereikt op de openingsdag van de Dutch Design Week. Het eerste Spaanse Siesta-kampioenschap is gewonnen door een man van 62 uit Ecuador. Hij slaagde erin 17 minuten te slapen in een druk en lawaaierig winkelcentrum. De jury verkoos de werkeloze beveiliger boven de nummer 2, die sliep weliswaar een minuut langer, maar snurkte niet zo indrukwekkend als de winnaar. Er deden 360 mensen mee aan de siesta wedstrijd, die bedoeld was om mensen aan te moedigen deze gezonde Spaanse traditie weer in ere te herstellen. In de eredivisie heeft NEC gisteravond thuis met 3-2 gewonnen van de FC.